Van 10 uur, Gert Bluk met het NOS Journaal. Veel wandelaars in het Drentse aangebied wijken van de paden af en daarmee storen ze broedende vogels. Volgens bioloog Brouwer is een aantal zeldzame vogels uit het gebied verdwenen en ook andere dieren zoals bevers hebben last van de drukte. Het gebied rondom het Deurser Diep is vorig jaar opnieuw ingericht, maar veel mensen gebruiken in plaats van de nieuwe paden de oude routes, die nu dwars door het gebied lopen waar de natuur zich juist moet ontwikkelen. De Fiat heeft vijf belastingadviseurs opgepakt die ervan worden verdacht dat ze voor hun klanten valse aangifte hebben ingediend. De afgelopen week zijn er invallen geweest in onder meer Horen, Purmerend en Reizen, Daarbij zijn auto's, huizen en geld in beslag genomen. De Belastingdienst gaat de aangiftes van 6000 klanten van de belastingadviseurs opnieuw bekijken. Verkenner Edith Schippers begint vanochtend aan een tweede gespreksronde met de fractievoorzitters. Het lijkt erop dat ze eerst de mogelijkheid wil bekijken van een kabinet met VVD, CDA D66 en GroenLinks, want in die volgorde praten ze vandaag met de leiders van die partijen. Gisteren sprak Schippers met alle dertien fractievoorzitters van de nieuw gekozen Kamer. De meesten vinden dat in elk geval de VVD in het kabinet moet komen, omdat dat de grootste partij is. De oud-commandant van de IRA en Sinn Féin-leider Martin McGuinness is overleden. Hij was een sleutelfiguur binnen de IRA, het verboden Ierse Republikeinse leger... dat zich met geweld verzette tegen de Britse aanwezigheid in Noord-Ierland. In 1972 was McGuinness ten tijde van Bloody Sunday onderbevelhebber in Londen-Derry. Later legde hij de wapens neer en zette hij zich in om een eind te maken aan het gewelddadige conflict. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Goede Vrijdag-Vredesakkoord in 1998. Sinds 2007 was McGinnis vicepremier van Noord-Ierland. Hij stopte daar begin dit jaar mee. Martin McGinnis was 66 jaar. Het weer in het oosten en zuiden. Eerst bewolking en mogelijk wat regen. Verder geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel zon en een kleine kans op een bui. En dan wordt het 12 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, 4 kilometer tussen naar de West en Muiden. Op de A9 richting Alkmaar, 3 kilometer tussen Amstelveen en Knopend verdorp. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorkem en Noorloos, 4 kilometer. En vanuit Almere in de richting Utrecht op de A27... daar staat tussen Hilversum en Bilthoven, 6 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk, er is één reis ook dicht. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam... daar staat tussen Warmond en af het Oude Wetering, 5 kilometer na ongeluk...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 Ik zal hem giver uur drie van Zandvoort op zondag. Je de weekend samen met Dag Punk. En nou ja, dat geluid kun je ook meteen weer terug heen, uh, in deze plaats. I feel it, come in. De eerste plaat nieuws en weer van vier uur. Het derde uur is altijd een leuk uur wat ze hebben onder meer. Oh nee, dat moet ik gaan zeggen natuurlijk. Wat hebben we allemaal in het derde uur? Dankjewel, Rob. God, ja, deze... alsjeblieft. Wat aardig van je. Uh, ja, natuurlijk. Over een tweetal nummers gaan we even kijken in de wereld van de Formule 1. Want de countdown loopt volgende week zondagmorgen om 7 uur. Uh, is er de eerste race uh, die wordt verreden in uh, Melbourne, Australië. Dus we gaan om tien over vier, kwart over vier... gaan we eens even vooruitkijken tijdens Pit Report. Uiteraard straks ook de eindstanden van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die om half drie vandaag begonnen zijn. Natuurlijk hebben we om half vijf de dieren van de week. Vorige week hadden we Appie en uh, Deka. Deka. Ja, ja de supermarktpoesem. Uh, hebben die, die hebben inmiddels een thuis gevonden. En uh, we gaan op zoek naar een nieuw thuis voor. Phoenix en Puma. Dat de dieren van de week rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, het is dezelfde als gisteren. Gisteren hebben we er uitgebreid bij stilgestaan en geproefd natuurlijk. De Scharrehop, de Zandvoortse Scharrehop. Het gedicht van de week is er natuurlijk een verlengstuk van. Onder het kopje, mijn Scharrehop. Een kwart voor vijf. Dus liefhebbers, Part voor vijf het gedicht van de week: mijn scharrehop. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. www.zfm-live.nl en dan kan je live mee kijken in de studio aan de Tolweg 10A. Oh, dit is zo lekker gauw af het en goed dan Historie Tavares en Houdanits. Gevolgd door de rest van uh, ILO en The Living Thing. Race Radio, Pit Report. Ja, we lopen precies op tijd, want het is precies kwart over vier. Hier is het Formule 1-nieuws met Albert Vos. Kwart over vijf ook goed? Nee, kwart over vier, je hebt gelijk. Nee, ik ben nee. Het is zomertijd-wintertijd. <tie> kwart over vier, okay. je hebt gelijk. Goed, over een kleine week is het dan zover. De Formule 1-seizoen van 2017 gaat dan beginnen. In de aanloop naar de eerste Grand Prix in Australië... is Red Bull nog druk bezig om de laatste details... bij de nieuwe bolide, de RB13, door te voeren. Wat houden die verbeteringen precies in? Dat kan ik nog niet zeggen. Het ziet er beter uit en hopelijk ook sneller. Al dus Max Verstappen afgelopen zaterdag in Amsterdam... daags voor zijn vertrek richting Melbourne. Verstappen won vorig seizoen als eerste Nederlander ooit een Grand Prix. En wel in Barcelona. De 19-jarige Limburger verwacht nog niet om de wereldtitel mee te kunnen strijden. Persoonlijk denk ik dat we op dit moment nog niet voor een overwinning kunnen meedoen. Maar gedurende het seizoen zullen we er nog veel verbeteringen aanbrengen. En daar zijn ze nu al druk mee bezig. Ook ziet Verstappen dat Ferrari, het team dat tijdens de testdagen in Barcelona... als snelste uit de bus kwam, Stappen heeft gemaakt. Ik denk dat ze dit seizoen zeker voor de zegens meedoen. Het is uh, altijd afwachten hoe goed we het zelf zijn. Maar we gaan vol gas en proberen het beste resultaat eruit te halen. Dat proberen we nu ook uh, te doen. Dat hangt af ook van de auto uiteraard. Dat kan een derde of vijfde plek zijn of dat kan een voor een overwinning zijn. Dat is op dit moment nog iets te vroeg om daar duidelijkheid over te geven. Ferrari, zoals gezegd, lijkt er zijn zaakjes prima op orde te hebben... in de aanloop van het nieuwe Formule 1 seizoen. De Italiaanse renstal kwam tijdens de tests in Barcelona goed voor de dag... en dus mogen Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen hopen... dat ze weer eens mee kunnen strijden om de wereldtitel. En daar is met name de Duitser wel aan toe. Vettel kende in 2016 een niet al te best jaar. De 29-jarige coureur kon in zijn Ferrari amper imponeren... en eindigde de week K-stand slechts als vierde. De viervoudig wereldkampioen uitde zijn frustraties tijdens races geregeld... met geklaag over de boordradio. Maar ik heb geen lange tenen. Tijdens een race zit je vol adrenaline... en dan zeg je soms dingen die je anders niet gezegd zou hebben. In de auto leef ik voor het moment... en dan krijgen de emoties wel eens de overhand al dus Vettel... Hij gelooft in dat 2017 het jaar van zijn vijfde wereldtitel kan worden. Ja, anders zou hij niet eens aan de start verschijnen, stelde Vettel... die in 2010, 11, 12, 13 het WK won. In. Dus ver, Ferrari uh, uh, opgepast, Mercedes en uh, Red Bull... want Ferrari is goed voorbereid. En tot slot nieuws over Jos Verstappen. Jos Verstappen sluit niet uit dat hij zich in de nabije toekomst... namens Red Bull Racing met jong race-talent gaat bezighouden. Ik denk erover na. Ik heb er wel eens met Helmoet Marco over gehad. Hij weet natuurlijk ook dat ik veel contacten heb... in de lagere raceklassen, al dus Verstappen. Marco is de grote man van het talentenprogramma van Red Bull. Met zijn eigen zoon heeft Jos Verstappen bewezen... dat hij jong talent klaar kan stomen voor het grote werk... Ik zou best andere jong talenten kunnen begeleiden... maar dan wel alleen op mijn manier... en niet zonder de constante bemoeienis van bijvoorbeeld de ouders. Het is mijn manier of geen manier. Momenteel heeft Red Bull in de persoon van Richard Verschoor... weer een jong Nederlands talent in het eigen juniorprogramma verstappen. Ik heb hem wel eens gesproken... maar het initiatief moet natuurlijk verder niet van mij komen. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er nog niet uit wat ik wil... Wat er nu met Max gebeurt is veel leuker. En als ik straks ja zeg tegen een aanbod... loop ik straks vanwege de Formule, Formule 3-race. Weer tal van weekenden op de baan waar verder niets, ge niets gebeurt. Al dus, Jos Verstappen. Het wordt nou, allemaal steeds lukkender, hè? De countdown <laughs> loopt. Zo is het volgende week, Melbourne. Yeah, Melbourne. Like I caught you like you did something. You ain't got a way for it. You ain't got a way for me to give you my love. You ain't got a way for it. Things like getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gonna come for me. Never gonna not that hit your love, and it's just too me And every time you hit my phone, say you say, Me come for me. Uh, I'm a runner up on you. I'm a runner up on you. I'm a runner up I'm a Renoble. I'm a Renoble. I'm a Renoble. I'm a Renoble. I'm a Renoble. I'm a Renoble. I'm a Renoble. Uh -huh. you used to be quiet. Till I brought that loud. You say your dollars is a mountain. And your mama, you're accounting. You watch your figures, you a big deal, big deal. Got your Fresh prints and a big wheel, big wheel. Pull a coat, that's a big kill hey. Put you on a phone like a windshield I'll admit I'm wrong, but yeah. I know that you gon' come for me yeah, yeah. Never gonna not hit yeah. that. your lovin' is just too me, me yeah. And every time you hit my phone, you say you need gum, boy. Uh, boy I'm a runner, boy I'm a runner, boy Don't put Zelda go off Left from the loft and went to Bergdorf Most of these dudes is really quite sore 45 special, this is my claw About to drop an album, this is my fourth I don't put sugar in my spaghetti sauce Drop a freestyle and get these hoes perched Fire burn, go up your my hey, get Is this is another day? Let's your light shine bright Ain't hey, none of them in your life. I don't want Just link with some At y'all out of road Trimming the weird smile Pretty boss wine Rolex under the Under to y'all tight Yo I told him pull up on me Fester than Danica That's on the lawn Tryna bomb like harmonicas. He call me queen He know Nicki is the moniker He want to mix between Hillary and Monica I switch it up I switch it up uh. Rip the beat And I I switch it up Traveled and I bounce, Up all Sinead sir Barbie I link up Major laser I'm a ringer I'm a Zijn er twee uh, hele aparte platen, zeg maar, die niet echt uh, heel erg bij elkaar passen. De nieuwe single van uh, Major Laser en Run-Up. Maar hij past wel bij Walking Away, ja, de single van uh, Craig Davids, die we daarachter aan draaiden. Ja, de twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Het zit er inmiddels op... Allereerst Excelsior thuis tegen Ajax. 1-1. 1-1... Dus uh, naar Feyenoord uh, steven echt af. Op het landskampioenschap was. Ja, het Ja, nou en doorgaat. twee punten verschil nog uh, tussen Ajax en PSV op oh, dit moment. Heb, dat daar had ik even niet naar gekeken, maar dat wist jij natuurlijk niet. Ja, ja, ja, ja. ja, dat dacht ik. Ja. En uh, ja, Coet Eagles tegen Peck Zwolle. Peck heeft een uh, goede zaak gedaan, 1 tegen drie. En om kort voor vijf, de klapper van de dag. AZ, AZ ontvangt thuis ADO Den Haag. Nou, meteen krijg je ze van ons, de dieren van de week. Ja, geen appje en deka, want die hebben al een plek gevonden... maar we hebben weer twee leuke andere dieren. Ook weer een koppeltje wat een thuisje zoekt hier in Salford. Dat krijgt door naar deze fantastische Springfield en in private. Om een uh, plaatsgenoot te zien op tv. Hè? Jan Lammers op dit moment bij uh, Studio Sport. Hebben het natuurlijk uh, over de vaste commentator uh, trouwens. Uh, bij uh, de NOS van uh, de Formule 1, onze eigen Jan Lammers. En zelfs ook van CFM af en toe, hè? Ja, Hij is in de studio geweest. Gezellig. Dus hij, wij leden hem nu even uit aan de. NOS. Ja, bij <laughs> <Denzen>. <laughs> Het is uh, half vijf, daar komen ze aan. De dieren van de week. Ja, en we hebben deze keer twee poezen in de aanbieding. En die luisteren naar de naam Phoenix en Puma. Kroenix en Puma zijn twee lieve aanhankelijke zussen van 14 jaar. Ze zoeken een huis waar ze samen mogen blijven... met een tuin uiteraard, zodat ze lekker van de zon kunnen gaan genieten. Omdat deze dames op hun rust gesteld zijn... plaatsen ze het liefst niet in een gezin met jonge kinderen. Wel zijn ze een beetje een uh, uh, kleine hond gewend... en hier gaan ze ook goed mee om. En waar verblijven Phoenix en Puma? Dibbel mensen verblijven momenteel in het dierenthuis Kermerland? Keesomstraat 5, te Zandvoort. En telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl want ook Phoenix en Puma verdienen een thuis. En er zitten nog heel veel andere leuke dieren op jou te wachten. Keesomstraat straat nummer 5. En hier is de nieuwe Martin Kerricks... tezamen met uh, Dualipa. Jawel, van Be the One. En Scared to be Lonely. It was great at the very Hands on each other. Couldn't stand to be far up. I'm Kombi, Martin Carrix tezamen met uh, Dua, Dua Lipa en Scared To Be Lonely. Ja, ik zat even te rommelen met de CD, die wil je niet pakken. krijg je een tok error. Nou ja, nou ja wat het ook niet mag houden. Goed, die hou je van ons te goed. We hebben meteen even een andere plaats voor je uitgekozen. Ook leuk hoor. In plaats van uh, Den Hartman en uh, We Are The Young, krijg je deze van Co-West, ook een uit de jaren 80. We close eyes. We close our eyes. De van de groep Go West We Close Our Eyes. Dat allemaal bij de zondagmiddag pas Zat voor het op zondag nog bij tot aan 5 uur vanmiddag. Ja, zoals juist verteld wordt, de wedstrijd van vandaag Excelsior tegen Ajax. Het werd uiteindelijk een 1 tegen 1. Ja, het was een Rotterdamse dreun voor Ajax. Ajax heeft ontzettend duur puntverlies geleden in de strijd om de landstitel. Nadat nou, Feyenoord eerder vandaag bij Heerenveen won. Kan de ploeg van trainer Peter Bos bij Excelsior niet verder dan 1-1. Ajax slaagde er, ondanks de mogelijkheid van Amin Younes... niet meer in om een bevrijdende tweede goal te maken. Waardoor het nu met een achterstand van zes punten op Feyenoord... Eh, over twee weken de klassieker eh, ingaat. Dus ja, dat wordt dan nog weer een spannende klassieker over twee weken. Maar goed, zes punten verschil tussen Feyenoord en Ajax... en op twee punten daarachter... PSV. Ja, dacht ik al, dacht al dat ik dat wel wist. Goed, dus uh, de, ja, de, de Ajax maakt het Feyenoord niet moeilijk. Nee, op, nee, op, nee, op deze manier niet. Echt, niet echt. Nee, niet echt. Dus, nou, we houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Zandvoort op zondag gooien ze altijd, hè. De wedstrijd verslagen vanuit de eredivisie. Dus dadelijk om kwart voor vijf gaat er nog een wedstrijd start, hè, Albert-Jan? Ja, klopt. AZ thuis tegen... Oeh... ADO Den Haag. ADO Den Haag, ja, ja inderdaad. Ja, je hebt gelijk. ZANG Not a man who drinks, so please let me live my life. Look at all these rumors surrounding me every day. I just need some time, some time. Klassiker uit de jaren 80. Deze van de Timex zo'n klap. Je hoorde de rumors inderdaad in de 12 uitvoering. Ja, het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie. Gisteren hadden ze in de studio de heren rondom het nieuwe Scharrenhopje. Het Sanfors biertje. En ze hebben meteen een gedicht gekregen. Hier is Scharrenhop. Ik kwam in mijn leven in het jaar 2017. Ik weet nog goed mijn eerste glaasje. Heb de smaak inmiddels herkend. De smaak, zilt zoet. In het ons eigen Zandvoort waar de Noordwester vaak woedt. Sinds de eerste slok hadden wij een band. En stond het gelijk, gelijk in de Zandvoortse courant. Ik hoef niet meer te struinen, want ik weet waar ik je vinden kan. Exclusief in Zandvoort, waar de scharrehop thuis hoort. En ook al heb ik je gevonden, exclusief ben je zeker. Dus neem ik er nog maar eentje. Misschien wel twee. Lekker, lekker genieten in mijn eentje. Met elke slok ben ik zuinig. Genieten is het motto... Zon, zee, strand Onze scharrehop zet je smaakpupillen in brand Mijn handen op mijn buik Mijn handen in mijn nek Jouw lippen op de mijne O, oh, o oh, wat is het toch fijn Om één, één met mijn eigen scharrehop te zijn Het is weer een uh, mooi gedicht van de dag, de scharrehop. En hij is lekker hè Albert-Jan? Hij is heel lekker. Hij ja. is heel lekker, nou dan zou ik zeggen, bestel ze maar hè, de scharrehopjes. Op de grijze bank alleen je zit te balen, je zit al uren lang te staan. Schoen. Niks te praten, niks te zien, niks te beleven. Uit verveling ga je maar iets in huis doen. Weggetrokken in een jas loop je naar buiten. Alles is donker, lampen uit, gordijnen dicht. Als je bedenkt, ik ga naar huis, ik ga naar bed toe. Schrijf Schoon op je? Oké. Okay. Leuk hè, gisteren draaiden we de uitvoering van uh, Rowan S achter het gedicht van de dag. Ik denk van nou, we moeten een beetje origineel blijven. Hè? Niet allebei hè, de dagen dezelfde plaat draaien. Hadden we bijna dezelfde plaat pakken. pakken. <laughs> Ditmaal in de uitvoering, uh, bestel maar, hè? daar hebben we het dan over... in de uitvoering van uh, Guus Mewes. Jawel, hoor naar het gedicht van de dag... De schaduw op ons eigen Salfordse biertje waar we enorm trots op zijn. Nog tien minuten te gaan. Salford op zondag. En in die tien minuten hebben we ook nog even tijd voor deze single van Omi. Oh Hier is de cheerleader. When I I want is, my queen, she stays yeah, yeah. She is in my Enige tijd geleden, dat was Omi met de cheerleader. Plaatje wat we wel vaker draaien, op het Maar blijft leuk, hè? Blijft leuk, Blijf, blijf, het blijf leuk, blijft blijf ja. zo is het. Heb jij nog wat te melden? Ik heb niks te melden. Niks Ik te melden. Is, uh, nou, dan gaan we gewoon nog een keer. Er is nog niet gescoord. Draaien. Er is nog niet gescoord in Alkmaar, dus uh... geen nieuws. Oké, okay, Saskia Larou. Dat nodig nu, hè? Ik ben al aan het insmeren. Ja, ja, de temperatuur vliegt ook in één keer omhoog hè, in de studio. Ja, lekker zonnetje op dit moment naar binnen schijnend aan de Tolweg 10A. En wil je in de studio kijken, dat kan via www.zvm-live.nl. Je Saskella de en ondertussen kunnen we ook melden... dat er gescoord is bij de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag. En wel in de zevende minuut scoorde Dos Santos 1-0 voor AZ. Dus tussenstand AZ, ADO Den Haag 1 tegen 0. Het zit er weer op voor ons, albert -Jan. Ja. Werkoverleg. Heb je je walking shoes alweer ik, uit de kast ik, gehad? Ik, ik heb mijn walking shoes alweer. Voor uit de kast uh, volgende week zaterdag. Ja, daar nee. hebben we het dan over. Live uh, zaterdagmiddag van 2 tot 5 zijn we niet in de studio, maar live vanaf Grafé de half 4. Yes, daar zitten wij uh, lekker op terras. Hopelijk. hopelijk. hopelijk. <laughs> in ieder geval uh, zijn we daar uh, zaterdag uh, uiteraard bij. De 30 van Zandvoort. Hele fijne zondagavond nog. En bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Doei doei.